Ah, daar spreek je mee. Kom binnen. Hmm? Alleen zijn het geen licht, maar zwaargelovigen. Eh? Daar moet je wel aan denken, anders. Anders komen we er niet. Huh? Oh, dit kan niet! Huh? Nee, dit kan niet. Waarom kan het niet? Je ziet toch dat het kan? Nee, <revolutionary> het is onzin.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 dat het Ops. mesje uit elkander viel... O. O. en in pluisjes en takjes op het kapet terechtkwam. Net als ik dacht. Maar het is wel een bende met u goedvinden. Ik zal even een stoffer en blik halen. Heer Bommel liet zich met een zucht op het bed zakken... en wiste zich het voorhoofd af...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 om hem tussen het bedgerief uit te kunnen trekken. Ja. Oh. Oh. Oh. Dit is zeer betreurenswaardig. Hoe, hoe, hoe kon dit gebeuren?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 Hoe bestaat het? Ja. Dit is te veel. Ja. Het is niet normaal als ik mij zo mag ja. Heel Heel normaal. Ik ben van trap gevallen. Heel gewoon. Maar deze houding is niet vol te houden voor iemand van, van mijn stand. Haal de ja. eruit, Joost. Hm. De knecht trachtte te gehoorzamen. Maar zijn meester was dusdanig in de gemakkelijke stoel beklemd geraakt... Ja. dat het gewone trekken en duwen niet hielp.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 En ook de herkomst van de kwinkslag is hiermede vastgesteld. Merci en au revoir. Dit gaat zo niet langer, heer. Het wordt tijd dat hier een einde aankomt, want het is nu niet leuk meer. Dat is zo. Als ik maar wist hoe. Ah, daar nou ben je doorknopen. Luister. Er wordt daar in het bos niet gewerkt...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 Het is vreemd, jonge vriend. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat alles logisch verklaard kan worden? Het is toch duidelijk dat ik een door kwinkslagen getroffen heer ben. Heel onrechtvaardig. En helemaal niet logisch. Zegt u zelf. Hmm. Hmm? Die oude zonderling in het bos zal er wel meer van weten. Oh, ja. En als u naar hem toe gaat, is er een kans dat u die kwink kwijt gaat, ja. lijkt me. Dat bos.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 In mijn ongeluk geloven. De onzin. Het is weten. Ik weet dat ik door het ongeluk achtervolgd word op grond van diepe ervaring. Oh, kunt u niet helpen? Heer Bommel is zelfs helemaal door het zand bedekt. Haast. Is niet helemaal. Een door kwinkslagen getroffene kan altijd zichzelf helpen. En dat is het enige waardoor hij zich redden kan.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 O, Met deze gedachte bezield werkte hij zich uit de kuil. Beneden hem klonk een gemelijke uitroep en de kwink viel haastig in takjes uit elkander. O, dat was een mooie list. Ik had hem zelf kunnen bedenken. Je pakt me in de var. Je zei dat de kwink niet bestond en ik dacht dat je het meende. Maar Hij bestaat echt, zoals we gezien hebben. Maar u hebt nu ook gemerkt dat u van hem af kunt komen.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 Jij kunt eigenlijk alles wat je wilt. Oh. Nou, Daar heb ik eigenlijk zo gauw nog niet aan gedacht. Hm? Ik, ja, ik, ik kan eigenlijk alles wat ik wil. Ja. Dat hoor je nu maar eens net, Tompoes. Hij kan er een voorbeeld aan nemen. Soms heb ik het idee dat hij je je kracht niet gunt. <tip> maar je moet je niet laten kleineren, hoor, Ollie. Zo is het. E e e ik wil geen ongelukken meer hebben.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 Geloven in zichzelf. Geloven in zichzelf is bouwen op ijs. Maar wat men gelooft, dat is waar. Zolang het ijs niet gaat smelten, is deze brooddelaar van zijn kwink af. Jammer, met meer geloof zou hij zulke mooie dingen hebben kunnen doen. Heel jammer.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 Wij krijgen niet meer tussen die bomen, burgemeester. Kom, kom. Het is geen streek voor ontginners. Ik zal dat bij de vakbond aanhangig maken. De vakbond? Ja.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 Want de heer gelooft alleen maar in zichzelf. En dat is wel iets waard, omdat men er kwinken mee kan verdrijven. Maar zwagel is verder, want wat hij gelooft, is waar. Ja. Hm. Ik kan het niet volgen. Ik had het over de uitbreidingsplannen voor de gemeente... en nu gaat het ineens over de kerk. Hm? Maar de paté ruikt lekker. Ja. Dat moet gezegd worden. Hm. Mm.